Clemens Peters met het NOS Journaal. Luchthaven Schiphol kampt met annuleringen en vertragingen... na de stroomstoering van vannacht. De stroomvoorziening is inmiddels hersteld... maar de problemen zullen nog de rest van de dag aanhouden. Vanwege de meivakantie is het extra druk op de luchthaven. Door de storing viel vannacht het check-in systeem uit, waardoor er grote drukte in de vertrekhallen ontstond. In verband met de veiligheidssituatie werd de luchthaven toen afgesloten. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Schiphol dat vanwege een stroomstoring niemand werd toegelaten. Die situatie heeft ongeveer een uur geduurd. Vanaf een uur of zes konden mensen weer inchecken. Ook treinen en bussen rijden weer naar de luchthaven. De toegangswegen gaan langzaam weer open, maar het is erg druk op de wegen rond Schiphol. Maanonderzoekers zijn verbijsterd dat de NASA plannen voor een maanwagentje heeft afgeblazen. De Resource Prospector zou naar stoffen gaan zoeken in de bodem van de maan, maar de ruimtevaartorganisatie trekte de stekker uit het project. Waarom is onduidelijk. Er is al vier jaar gewerkt aan de Resource Prospector, maar en er zou binnenkort een prototype worden gepresenteerd. De oprichter van het Amerikaanse festival Burning Man is overleden. Larry Harvey kreeg in San Francisco een beroerte. Hij was 70 jaar. De allereerste, Burning Man, werd in 1986 gehouden op een strand bij San Francisco. Harvey stelde voor om een figuur van drie meter hoog te bouwen en die in brand te steken. Al na een paar jaar werd het verboden door San Francisco... en verhuisde het festival naar de Black Rock Boestijn in Nevada. Het groeide uit tot een anarchistisch festival van zelfexpressie expressie waar jaarlijks zo'n 70.000 mensen op afkomen. Het is een miljoenenproject geworden waarvoor kaartjes honderden euro's kosten. Het weer. In de loop van de ochtend vanuit het zuiden regen... in de middag in het zuidoosten enige tijd droog en zon... daar kan het 21 graden worden. In de rest van het land niet warmer dan 11 tot 14 graden. In de avond volgen flinke buien met... ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Goedemorgen, Zandvoort en omstreken. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ik heb twee uurtjes met heerlijke jazzmuziek voor u. Ik ben begonnen met Stefan Crapelli, Barney Kessel. Het komt van hun album I Remember Django uit 1969. Django is natuurlijk Django Reinhardt. En uh, Stefan Capelli speelt de viool en uh, Barney Kessel speelt de gitaar. We gaan verder met Michel Borslap. Michiel Borslap moet ik eigenlijk zeggen. Een album dat heet Gramercy Park en ik ga daarvan draaien Blame It On My Youth... Gil Borslap op piano, Vergezelde Boudewijn Lucas op bas, eh, Esjet Esjet en Stefan Liefjestro op bas. Jeff Waits, Roy Duckers en Sebastian Kaptein waren de andere deelnemers op dit album. Ik ga verder met een ander heel bijzonder album wat ik tegenkwam. Het is van Jeroen van Vliet. Het album heet The Poet and Other Tales. Het komt uit 2008. Jeroen van Vliet, geboren in 1965 in Rosmalen. Hij heeft piano gestudeerd met Willem Kuhne en Bert van der Brink. Hij studeerde Kumlaude af in, uh, in Utrecht in 1991. heeft een aantal grote prijzen al gewonnen. En heeft onder andere meegewerkt in de gro uh, groepen van Paul van Kemenade en Erik van Westen. Maar ook met een aantal grote internationale artiesten heeft hij gespeeld. Zoals Kenny Wheeler, um, Bob Malig, uh, John Soorn en nog vele anderen. En hij heeft een aantal uh, jaren ook samengewerkt met Erik Vloeirmans... Gaat u luisteren naar een heel bijzonder nummer. Het heet The Known. van Vliet, nummer The Known van het album The Poet and Other Tales. We gaan naar het buitenland, naar Joe Puma met zijn kwartet en trio. Een album uit 1957 waar hij uh, een trio vormde, maar ook een kwartet. Samen met Bill Evans, Oscar Pettiford en Paul Motion. I got it bad and that ain't good. We it bad. Joe Puma op gitaar, Bill Evans op piano, Oscar Pettiford op bas en Paul Motion op drums. The Weather Report, een band opgericht door Joe Savinol en Wayne Shorter. Ze speelden onder andere samen bij Miles Davis en uh, besloten hun eigen band op te gaan richten, begin jaren zeventig. Eerst vooral experimentele muziek, maar later toen uh, Jaco Pastorius band uh, aan de band deel ging nemen, werd het meer melodieuzer. En in 1977 maakte ze een album dat heet Heavy Weather. En daar ga ik een nummer van draaien. A remark you made van The Weather Report. Twitter Report met A Remark You Made. volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van een, uh, ja, een all-star group. Als je op zo'n label als Blue Note zoveel grote artiesten hebt, is de verleiding natuurlijk groot om ze eens bij elkaar te brengen. Dat geeft niet altijd geweldige muziek, maar in dit geval hebben ze wel een heel mooi album gemaakt. Het album heet Our Point of View. En dan heb ik het over um, Robert Klesper, Ambrose, Akin Musaier, Marcus Strickland, Lionel Loeke, op Bas Derek Hodge en op drummen, als Drums Kendrick Scott. U gaat luisteren naar het nummer Second Light. Blue Note All Stars. Het album heet Our Point of View en is uit 2017. We verder met Lee Morgan. Lee Morgan heeft één geweldig commercieel succes gehad en dat is het uh, nummer The Sidewinder. Het komt van het gelijknamige album waarop hij samenspeelt met Joe Henderson op Tenorsax, Barry Harris op piano, Bob Crenshaw op bas en Billy Higgins op drums. Hij heeft het gemaakt in 1963 en het is een inspiratie onder andere geweest voor uh, Michel Camillo. Die in uh, 2011 een album heeft opgenomen, Mano a Mano, met ook een vertolking van de Sidewinder. Ik ga eerst een stukje van het origineel van Lee Morgan laten horen. Het originele nummer op het album uh, duurt uh, ruim 10 minuten. Dat is te lang voor deze uitzending. Dus ik draai een, uh, een minuut of vijf, zes. En dan laat ik gelijk uh, daarop volgend de vertolking van Michel Camillo horen met de Sidewinder. Zo maak je van een, uh, van een echt uh, Bibel jazz nummer een Latijns-Amerikaanse versie. En dat heeft uh, Michel Camillo natuurlijk fantastisch gedaan. Album Mano a Mano en het is zijn vertolking van de Sidewinder. Ik ben al uh, toegekomen met een laatste nummer van het eerste uur van vandaag. En dat is een nummer van José Koning. José Koning komt op 13 mei naar Zandvoort. En zij is misschien nog bekend bij, uh, bij u onder uh, band... Batida, die in Zandvoort op vele jazzfestivals de Sterren van de Hemel heeft gespeeld. En natuurlijk ook op het strand uh, bij Take 5 enorm veel succes had. Zij is altijd um, uh, bezig geweest met uh, Braziliaanse muziek. En daarom ga ik een uh, nummer draaien van uh, haar. En dat heet Checa de Sodada. naar CFM Jazz, naar José Koning nog een klein stukje... en na het nieuws van 11 uur ga ik natuurlijk verder...